with your heart out is my favorite part Midnight Sun in de Sleemochtendshow. Show. Het is een paar minuten voor acht. En Thijs heeft wel gelijk, vind ik... Nou, een nul, laat dat ding gewoon lekker even staan. Het is zo gezellig in de woonkamer, al die lichies, ja. gezellig. Ja, de kerstboom, hij zou vandaag dan officieel de deur uit moeten. Of nou ja, officieel, een hoop doen dat met drie koningen. Maar ja, ook met dat pak sneeuw voor de deur. Zullen we hem gewoon nog even laten staan, jongens, tot aanstaand weekend. De Slamochtend Show, zoals gezegd, en zometeen uit horen. De snelheidsboetes gaan omhoog. Nou, niet alleen die, de... alle boetes gaan in Nederland omhoog. De verkeersboetes. En waar moet je dan aan denken? Uh, welke bedragen? Je hoort het zo als eerste hier bij Slam en ook deze drie in die line-up: Slam. Na lang twijfelen weet je het zeker. Jij begint voor jezelf. Je inschrijving: klaar.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 Smart Speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB. Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De gladheid zorgt opnieuw voor flinke problemen op de weg. Er is dan wel massaal gestrooid, maar toch zijn er door de gladheid vanochtend allerlei ongelukken gebeurd. Auto's zijn van de weg gegleden en op de A12 bij het Utrechtse Harmelen zijn rijstroken dicht door een geschaarde vrachtwagen. NS kan tot zeker 10 uur geen treinen laten rijden. Eigenlijk was het streven rond 8 uur weer op te starten, maar een IT-storing bovenop het winterse ongemak duurt langer dan verwacht. NS wilde voor vandaag een winterdienstregeling inzetten, maar dat kon door de storing niet worden voorbereid. Er rijden in meerdere regio's ook geen bussen. De vrijwillige brandweer is hard op zoek naar nieuwe aanwas... maar die is vooral onder jonge mensen amper te vinden... zegt Brandweer Nederland in de Telegraaf. Mensen van rond de 30 zijn steeds drukker met van alles... en vinden de opleiding te lang en te zwaar. Daar wordt dan ook de komende tijd naar gekeken. En Nederlanders hebben hun spaargeld afgelopen jaar minder waard zien worden. Dat kwam door de hoge inflatie en de lage rente. De waarde van de spaartegoeden krompt daardoor met zo'n 6 miljard euro. Dat komt neer op een kleine 800 euro per huishouden, zeggen experts in het Telegraaf. Het weer van weer online? Het kan glad zijn door sneeuw en bevriezing. Soms valt er nog een winterse bui, maar tussendoor is er ook wat zon. Het wordt zo'n 2 graden. En dit was het nieuws op Slemmen. Dankjewel en goedemorgen. Slem de A2. Daarin wordt het drukker en drukker door een gladde weg tussen Utrecht, Papendorp en Nieuwegein-Zuid 17 minuten. A4, Steenbergen, Hogerheide 21 minuten 17 kilometer. En op de A12 Nieuwerbrug en de Meern een uur en 50 minuten 13 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Het is wel stukken rustiger dan gisteren, maar nog steeds 401 kilometer in totaal. Dus genoeg reden om de reis toch even te plannen. Zelfs al rij je elke dag hetzelfde stukje, misschien is er een betere route. En kan je thuiswerken, wie weet. A50, de Julian Ewelbrug, Sint-Oederode, een kwartier door een ongeluk. A58, Roosendaal-Oostenbergen op Zoom Centrum, daar een half uur, 11 kilometer. Op de A58 twee files bij de Rode Leeuw en de Pool, 35 minuten, 12 kilometer. En de laatste A58 bij Rukven en Breda West, een half uurtje en 10 kilometer gemeld.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 Maak bij Slam. Kans op een onvergetelijke trip voor jou en drie vrienden naar Las Vegas. En waag De gok van je leven. Slam. Slam. Slam. en Marij. Bij ons als eerste ga je het horen wat kosten de verkeersboetes dit jaar. Dat zo, na de meest gedraaide tune op Slam in 2025. Meer dan duizend keer kwam hij voorbij. Beautiful people. 7 over 8. Mijn collega Wendy, die is vandaag een beetje chagrijnig. Dus uh, mijn vraag is of uh, jullie er even op willen vrolijker met gewoon een blij nummer. of zo, weet je wel. Hé, hey, wat goed dat je appt. Wendy, deze gaat het wel doen voor je, denk ik. Turn the lights off. Oh, John Hem ogen dicht. En net als de meme in die blauwe club staan. Midden in de chaos. Toch genieten. Turn the lights off, Hoor je hier in de Slam Ochtendshow... met op de planning Armin van Buren en Taylor Swift. De Slam Ochtendshow. Update. En nu even een rapido rondje nieuws maken. Red Bull heeft zijn eerste auto onthuld voor normale mensen. Een hypercar genaamd RB17... Het is een tweezitter met een hybride V10-motor van 1200 pk. Oké, okay, zei ik normale mensen... je kan met deze auto van 0 naar 100 in twee seconden. De auto is helemaal ontworpen door een Formule 1-ontwerper van Team Aston Martin. Van de Red Bull Persona-auto worden er maar 50 gemaakt... en hij is vooral bedoeld voor het, voor het circuit. Hij mag ook niet op de Nederlandse wegen. Wil je hem hebben, dan moet je eerst lessen in een simulator. Kom je daar ongeschonden uit, dan mag je 6 miljoen euro betalen. Voor de auto. Ergens voel ik me wel beflikkerd. Jarenlang roepen ze dat uh, ze je vleugels geven maar dan ga je toch uiteindelijk gewoon met de auto. Van 0 naar 100 in 2 seconden. Grappig, als ik deze auto aanschaf... dan doet mijn portemonnee precies dat, maar dan andersom. In 2026 gaan de verkeersboetes in Nederland weer flink omhoog. Vooral omdat ze met zo'n 3 tot 4 procent stijgen door inflatie en beleid. Bellen en videobellen achter het stuur kost bijvoorbeeld zo'n 440 euro dit jaar. Bumperkleven rond de 380, door rood rijden 320 euro... en zelfs kleine dingen zoals geen richting aangeven of fout parkeren... kost tot 130 euro en 190 euro extra. De meest heftige overtredingen zullen een maximum hebben van een verhoging rond de 520 euro... Ik heb mezelf ooit geprobeerd onder zo'n boete uit te praten. Toen zei ik tegen die agenten, oh, wat zie je er geweldig uit. Maar toen zei ik erachteraan, ja, superdom. Ik zei, en dat zeg ik niet eens door al die biertjes. Tot slot, de dictator-president Maduro van Venezuela blijkt een echte influencer. Na zijn ontvoering door de Amerikaanse eenheden... is het grijze trainingspak van Nike dat Maduro droeg super populair. De vraag is of de Amerikanen of Maduro zelf dit pak aan hebben getrokken. Maar volgens imagostilisten imago past de kleding bij een onverwachte ontvoering... Het laat namelijk zien dat iemand uit zijn huiselijke omgeving is gehaald. Een plek waar je je comfortabel en ongedwongen voelt. Vandaar dat trainingspak. Al dus een Amsterdamse imago stylist over Maduro. Hé, hey, maar wauw. Dit is de eerste keer dat Maduro een positieve impact heeft op de economie. Het is hem gelukt. De levensspreuk Just Do It is eigenlijk altijd een goed idee. Behalve als je dictator bent. Ik moet wel zeggen, zelfs met een blinddoek in handboeien... zag die Maduro er nog relaxter uit dan reizigers op Schiphol. De Slam Ochtendshow. Update. De langste file A12 nu, Den Haag, Utrecht, Nieuwerbrug en de Meeren... om precies te zijn, een uur en 56 minuten, 13 kilometer door een ongeluk. Nog vier... Zou ik dat gaan even opnieuw doen? Nou, dat kan, dat is mooi. Ik wilde dus zeggen, nog voor tien uur, jouw kans op die gok van je leven te wagen. Rood of zwart, denk er vast over na. En app Vegas plus je leeftijd. Jij maakt kans op een reis naar Vegas met je drie beste vrienden. En Vegas, nou dat is absoluut, absoluut geen ghost town.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 Elke vrijdag als meest opvallende track uit die legendarische Slamix-marathon. Deze week Armin van Buren en Sunshines on Me. Armin van Buren die heeft altijd hier uh, gepredikt dat hij nog nooit drugs heeft gebruikt. En dan uh, zit er weer zo'n zin in die, uh, in die nieuwe track. Dan denk ik, ja, zou het nou echt? Hij zegt, I made friends with the dealer and I'm getting high for free. Dat uh, zit in deze track. Ja, wat? Zou Armin echt nog nooit een pilletje gedaan hebben? Ik denk bij Armin altijd, ik wil het geloven, maar dan maakt hij zulke goede muziek. Maar als je wel dat spul gebruikt... dan denk ik, je moet toch weten hoe het wegikt of zo? Ja. Hoe kan hij het anders weten dat zijn muziek zo goed is voor uh, ja. dat soort momenten? Ja, en, uh, Sunshine's On Me. Het is vijf uh, voor half negen en uh, je hebt een slemme ochtendshow aan. Ja, wil je, wil je het erover hebben? Of uh, durf je het aan? Uh, ja, je kan een hoop advocaat achter je aan krijgen, Marijn. Nee, maar ik ben daar niet, uh, ik ben daar niet bang voor. Um, ik zit er aan te denken om Netflix aan te klagen. Netflix aan te klagen. Een grote speler. Ja, zeker. Wat is er gebeurd dan? Ja, dat vertel ik zo meteen. Oh. Je kunt het nieuwe jaar natuurlijk beginnen zoals elk ander jaar. Minder drinken, gezonder eten, vaker sporten. Sai. Of. Je begint dit jaar bij Slam. Met de gok van je leven. Maak in januari kans op een onvergetelijke trip voor jou en drie vrienden. naar de entertainment-hoofdstad van de wereld: Las Vegas.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 Mooi van ethos. De KFC Meal Deal voor 4,99. Je krijgt zoveel dat past niet eens in dit sportje. Je eigen zorgverzekering heb je geregeld. Maar hoe zit het met je huisdier? Want als hij ziek wordt of een ongeluk krijgt, kunnen de kosten flink oplopen.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 De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alleander.nl Ontdek ook de beste beautydeals op socialdeal.nl Het is sale bij Quantum. Daar hebben ze tot wel 70% korting op alles voor je huis. Kom ook shoppen. Hoe leuk is dat?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 Jumbo. Nu heel veel, voor heel weinig, bij Trekpleister. Zoals alles van Nivea, 2 plus 2 gratis. Daar wordt je portemonnee blij van. <lacht> Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, Trek Pleister, waar kunnen we je blij mee maken?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 Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen. Kom en laat je betoveren door kasteel Arendel, de restaurants en onze nieuwe attractie. Open vanaf 29 maart in Disneyland Parijs. Waza. Goedemorgen, slem 2 over half 9. Het kan glad zijn, en mocht het nog een verrassing voor je zijn door sneeuw en bevriezing. Soms valt er nog een winterse bui, maar tussendoor is er ook genoeg zon. Het wordt om nabij de 2 graden boven nul vandaag. Nou, dat belooft veel goeds voor de Nederlandse wegen. Not, eens even zien, A2, Kerensheide Heide en Meersen. 40 minuten daardoor door een ongeluk. A12 meldt anderhalf uur bij Woerden en de Meern door een auto met pech. En op de A58, Roosendaal, Oost en Bergen op Zoom centrum. Daar 33 minuten, 11 kilometer. Het kan nog wat gekker op de A58. Daar staat bijna drie kwartier nu bij arnhem en de Pool 13 kilometer. En de laatste is ook op de A58, maar dit keer bij Zegge en Breda-West. Een half uurtje 13 kilometer. Er staat in totaal voor bijna 500 kilometer aan files in Nederland. En die treinen, ja, dat is helemaal rampzalig. De NS die heeft tot 10 uur zeker geen rijden. Gewoon helemaal niet. Door een IT-storing nog bovenop alle bevroren wissels en... Ja, het is geen leuke dag om bij de NS te werken, dat weet ik wel. Ik begreep ook dat wij waarschijnlijk een marathon-uitzending gaan maken, Marijn. Dat wij waarschijnlijk het radiorecord van Giel Bede gaan breken dat vandaag. Meen? Ja, het gaat gebeuren, want geen slam-DJ weet hier te komen. Nou, dan blijven we nog even zitten straks. Het laatste nieuws nu met Michiel. Goedemorgen. Hallo daar. Die T-storing, waardoor tot zeker tien uur geen NS-treinen kunnen rijden... zit in het plensysteem voor treinen en personeel. Het probleem is extra groot doordat het winterweer de boel zo de war schopt... zegt een woordvoerder. Een geschaarde vrachtwagen heeft grote problemen veroorzaakt op de A12... bij het Utrechtse Harmelen. Het verkeer is daar helemaal vastgelopen. Ook op andere plekken in ons land zorgt de gladheid voor ongelukken. En president Trump zou erover denken om subsidie te geven aan bedrijven... die de olieindustrie in Venezuela weer helpen opbouwen. Hij denkt dat zoiets binnen anderhalf jaar kan lukken. Experts hebben daar een hard hoofd in. En dat is over de hoofdpunten van het ANP. Hé hey Marijn, ja? wie, uh, wie wilde jij nou aanklagen? Netflix Ik wil geld zien. Oh, ben benieuwd. Anol en Marijn. Jij wil geld terug van Netflix. Duizend. Nou niet terug. Ik wil gewoon duizenden euro's van. Oké, okay, nou vertel zomaar waarom dan na de laatste van Lady Gaga. Like, the words of a, song, like, you like a thief in my head, You cry me.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 creature of the Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy. You're right, you're right. Take off my clothes. Oh, bless me, Father. Don't miss me, wife. You're right, you're right. Hold my stand, I'm in command. Can you feel my heat? Your hands, and I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire.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 Zijn of haar baas niet durft te appen. Uh, don't be so shy, werk gewoon lekker thuis vandaag. Joh, kan jou het uitbrommen? Uh, het is veel te gevaarlijk om de weg op te gaan. Het is veel te druk. Werk lekker thuis. Ik snap als je open -hart chirurg bent dat het misschien moeilijk is. Maar vraag het toch maar. Heb je dokter Bibber in de kast liggen, dan kom je er wel mee weg, denk ik. Het is tien over half negen. Het is slem En nou, Ik vind het stoer van je, Marijn. Dit bedrijf aanklagen, dat voelt toch? Uh, dat voelt moeilijk. Voelt groots. Maar jij gaat het doen. Jij wil geld zien van Netflix? Ja, ik zou wel geld willen zien, ja. Waarom? Wat heeft Netflix jou geflikt? Nou ja, um, uh, het is inmiddels duidelijk. Ik uh, dacht dat het om een andere productie ging. Maar het ging om uh, Amsterdam Empire. Ik heb, uh, misschien een half jaar geleden heb ik een, een uh, ja, complete rant eigenlijk gegeven over uh, Amsterdam. Maar dat was onterecht, excuus daarvoor, een aantal maanden terug is er een, een, een man aan de deur gekomen... En die zei, goh, we zijn bezig met, een, met, een, met opnames... en we zouden graag filmen bij jou thuis. Ja, jij dacht dat was Dick Maas van Amsterdam? Ik dacht, nou, ik dacht dat het om Amsterdam ging. En zodoende, nou ja, mijn huisbaas die heeft gezegd... nou, dat niet, want dan konden we de hele dag niet naar binnen en naar buiten. Het was moeilijk, de vergoeding was redelijk laag. Dus, nou ja, helaas... Um, krijgen wij ineens een filmpje toegestuurd van um, de buurvrouw... dat ze dus op het moment dat wij allemaal uit huis zijn... toch bij ons thuis zijn gaan filmen. Dat ze oh. voor de deur, dus op privéterrein, op het uh, ja, bordes... wat gewoon onderdeel is van het huis, ja. um, zijn ze aan het filmen. Uh, en daar heb ik destijds nog wel even een, een, een probleempje van gemaakt... Um, want we hadden gezegd: het mag niet. Dus ze doen het toch. Ja, dan moet je net Marijn Oosterveen hebben. Nou, um, er zijn nu twee dingen die, uh, waardoor ik geld wil zien. Toen heb ik gezegd: dus, dus de enige compensatie, ze boden eerst volgens mij 850 euro. Uh, 850 euro, uh, bankfilmlocations. Die uh, scouten die locaties dan. 850 euro voor de hele dag filmen. Dat is de niks, de dat is niks, man. Nee, toen heb ik mijn huisbezoek gezegd: weet je, dat doen we niet. Nee, nee, groot gelijk. Dat hebben ze toch gedaan. En het enige waar ze mee over de, over de ballen kwamen, was vier maanden gratis Netflix. Nou, ze durven wel hè? Godverdomme. <laughs> vier maanden gratis Netflix. Nou, daar veeg ik mijn reet mee af. Ja, inderdaad. Um, nou ja, weet je, prima. Vier, vier maanden gratis Netflix. Ik heb volgens mij ook helemaal geen gebruik van gemaakt. Ik heb gevraagd, van ik wil graag, als er een première komt... willen wij graag met z'n vieren. we wonen met z'n vieren in dat grote grachtenpand... willen wij naar de première toe? En toen zeiden ze, nee, het is een Netflix uh, gebeuren... dus er komt geen première. Hm. Mm. Dat schetst mijn verbazing op, op, op een TikTok account van Netflix Nederland. God voor het domme, ze <lacht> een live Q&A aan doen bij de première van van, van Amsterdam Empire. Live. <lacht> Daar hebben ze mijn god voor de voor ja, de tweede keer. Hou nou eens op met dat uh, gevloek hier. Nou, maar wat, maar wat, wat schetst mijn verbazing. Waardoor ik nog meer geld wil zien. Er zit een hondje in Amsterdam Empire. Iedereen heeft het over dat hondje. He, daar heeft Netflix nog een apart uh, filmpje over gemaakt. Oh, dat hondje is echt de ster van de show. Mijn kat zit ook in Amsterdam Empire. Ja, maar dit is wel even een ding. Jouw kat heeft ja. een vrij prominente rol ineens. Ja. In die serie Amsterdam Empire. En het leuke is. Het is een foutje. Het hoort niet. Want mijn huis moet een advocatenkantoor voorstellen. Oké. Okay. En ineens verschijnt daar Mijn Kat voor de Ramen. Dus uh, Amsterdam Empire, als je Netflix hebt, moet je het even kijken. De allerlaatste scène in, uh, in die film, in die serie. De serie, ja. Dan loopt die, uh, hoe heet die gast ook alweer? Ja, het is zo'n hele opgefokte ja, man. Ja, maar het is, het is een hele bekende acteur. Uh, God, hoe heet die nou ook alweer? Wacht even, ik moet even zijn naam... Uh, hij, nee, hij zit niet in sluipschutters, maar hij lijkt een beetje op die Ronald Goedemond. Oh ja, help me nou even. Hoe heet die man nou? Jacob Derwig. Jacob Derwig die staat voor die jouw deur dus mijn, te schreeuwen. Hij heeft dus mijn voor, de deurklink ja. van mijn voordeur in de hand. Die loopt volgens de trapjes af, af naar beneden. Begint vervolgens heel hard te schreeuwen. Ja, echt keihard. Keihard. En omdat hij dus zo hard aan het schreeuwen is denk, mijn kat, wat gebeurt daar? Die springt Miauw. dus op dat raam en die, die begint dus zeg maar uit dat raam te kijken. Maar dat zie je alleen als je goed kijkt naar het raam. Ja, toch heeft hij een vrij prominente plek. Dus eigenlijk heeft mijn, mijn kat een A-rol in die serie. Nu wil ik A, een IMDb-pagina voor mijn kat, Pip Oosterveen. En B, ik wil gewoon minimaal 5000 euro voor die figuratierol. Nou, bij deze Marijn, je hebt het in de wereld geslingerd en we gaan de soap blijven volgen. Maar eerst muziek, hè? I'm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 like the sun, I could watch forever while you shine on Nou, dan uh, spreken wij van een hoop sneeuw. Nu ook weer hier uh, bij de Slim Studio in Amsterdam... komt het uh, nou met uh, bakken wit naar beneden. Dat is wel vaker op de Zuidas, hè? Dat er allemaal ja. wit poeder uh, naar beneden komt. Maar dit is toch uh, verdomde koud. Morgen schijnt de heftigste dag van de week te worden. Woensdag ja. zou echt chaos zijn, schrijft ook uh, de Gelderlander. Daar houdt uh, het nieuws sowieso van. Ja. Absoluut een chaos. Sneeuwbom. Een sneeuwbom. Oh, de sneeuw om des doods. Maar ja, morgen wordt dus echt, echt niet normaal. En we hebben nu al collega's die uh, niet bij de studio weten te komen. Dus Marijn, mijn vraag is... Hoe zou jij het vinden ja. als ik... vanavond bij jou en Carlijn slaap in jullie nieuwe huis... Muziek. <laughs> nee, nee, nee, nee, nee. Wat vind je ervan? Serieus als ik dan bij jou uh, kan crashen vanavond. Want jij woont in Amsterdam, dan ben ik hier uh, op tijd morgen. <laughs> wacht even, die koptelefoon doe ik niet. Sorry, wat zei je nou? Maakt niet uit. Ik heb het ook aan uh, Carlijn gevraagd. Hey, Carlijn Poppendijn. Um, het gaat uh, harder en harder sneeuwen. Ik uh, word depressief van al die berichten. En ik ben bang dat ik uh, de Supershow niet ga halen s ochtends. Dus mijn vraag is: kan ik misschien? Uh, in dat nieuwe huis intrekken bij jou en Marijn. Ik weet hoe graag je mij ziet en Marijn iets minder, maar dat mag de pret niet drukken. Dus nou, laat even van je horen. Dikke kus, Anul. Oh, en, en ik mis je, Carlijn, ik mis je. Anul, oh no, wat een goed idee. Ik loop toevallig net naar de supermarkt om een nieuw recept te testen. Ik hoop dat jij mijn kookkunsten meer waardeert dan Marijn. En sinds het nieuwe huis hebben we natuurlijk een enorm bed. Daar past makkelijk een derde persoon bij. Nou. Juist gezellig en lekker warm met dit weer. Nou, wanneer ben je er? Ik uh, zet vast koffie. Nou, uh, ik kom mijn huis niet in. Let's get it started, Carlijn. Ze zet zelfs een bakkie pleur op. Carlijn, ik kom alsjeblieft. En de beestjes runnen, runnen. Runnin', runnin', and running, runnin', and running, runnin', runnin', and running, runnin', runnin', and running, runnin', and running, runnin', and running, and running, and running, and running, and running, and running, and running, and running, and in this context, there's no disrespect, so when I bust my rhyme, you break your necks. We got five minutes for us to disconnect from all intellect, and let the rhythm affect in the inhibition, follow your intuition, free your inner soul, and break away from tradition, cause when we be out, girl is pulling we out. you wouldn't believe how we wow shit out, turn it till it's burned out, turn it till it's burned out, I Up from northwest east side. Everybody, everybody, here. everybody, everybody here. let's get into, into it. it. Get stomped. Get, it started. Started. All get it started. started. Get it started. Get started.